Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. Fracties overleggen in Den Haag over hoe nu verder. We bellen met de FNV over mogelijke kansen en gevaren. En protesten tegen anti-islamfilm breiden zich uit. Nu ook onrust in Jemen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en droog. Temperatuur 18 graden. Morgen veel bewolking met af en toe regen. En dan de temperatuur verandert weinig. In het weekend is het droog met af en toe zon en dan wordt het iets warmer. Ja, op naar Den Haag. De nieuw gekozen fracties in de Tweede Kamer... die komen vandaag bij elkaar voor hun eerste vergadering in Den Haag. Margreet Boer. Uh, Margreet, uh, ja, taart voor de een één. Een kop koffie bij de ander. Hoe, hoe is het bij de partijen? Nou, heel verschillend, hoor. Want de ene partij is inderdaad al aan het vergaderen... over hoe het nu verder gaat. En bij een andere partij, bijvoorbeeld GroenLinks... Uh, ja, daar zijn ze niet aan het vergaderen. Daar zijn ze vooral aan het overleggen hoe het nu verder moet... eigenlijk met uh, de fractievoorzitter. Ulander men is aan het overleggen met uh, de partijvoorzitter... met uh, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Dus daar is het een heel andere sfeer ja, het dan ordinate, bijvoorbeeld... Ja, ik hoorde net, uh, uh, iemand al zeggen van... Uh, ze, ze is nog onze fractieleider. Dat, uh, nou ja, dat duidt erop van misschien zwaar weer opkomst. Uh, ja, daar lijkt het op, maar we weten officieel nog helemaal niet. We weten wel dat de fractievergadering niet is begonnen... zoals de bedoeling was, okay. en dat uh, er nu op een ander... Andere plek overleg wordt gepleegd. Nou, ja, Het heeft daar natuurlijk alles schijn van dat het niet goed gaat... met de positie van Jolande Sap van tien zetels naar drie. Dat is natuurlijk een enorm drama daar. Dus een hele andere sfeer daar dan bijvoorbeeld... het vergeten we dat er een winnaar was, de VVD gisteren. En die hadden een feestje te vieren vanochtend. Rutte werd met gejuich binnengehaald. Maar dat deden ze eigenlijk alleen met koffie, merkte Wilma Borgman.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 Altijd bescheiden blijven. Ja, bescheiden blijven. Er was wel applaus voor Rutte, want ja, ze zijn tenslotte de uh, winnaar. Uh, de fractie van het CDA kwam ook vanochtend bij elkaar. Geen juichstemming, want ja, het ooit zo machtige CDA heeft nu nog 13 zetels. Dus vroeg Marcel Brilland aan Cybrand Buma hoe hij vanochtend wakker werd. Uh, liggend. <laughs> maar um, gaat u uh, een feest van maken nu in de nieuwe fractie? Nou, dat is natuurlijk een heel gemengd gevoel. Uh, fractie met 13 leden, uh, teleurstellingen over de uitslag. Aan de andere kant wisten we natuurlijk wel, gezet uh, op de peilingen... dat we hiermee rekening moesten houden. En we zijn gemotiveerd om verder te gaan. Ja, verder gaan uh, als verliezer, maar dan vooral eerst... Uh, om orde op zaken te stellen bij zichzelf als CDA. Uh, dan is er ook nog D66, die kwam ook bij elkaar vanochtend. En dat waren weer winnaars van 10 naar 12. Dus daar meer blijheid volgens Hans Andringa. Meneer Pechtel, toch wel reden voor uh, champagne. Moet gevierd worden, twee zetels. Zeker, bij D61 wordt overigens altijd alles gevierd, want er is gewoon heel hard gewerkt. Uh, je ziet nu, we hebben niet alleen een partij, we hebben een achterban. Hè. De leden stromen ook vandaag weer toe, dat is gewoon goed. Twee zetels erbij is heel mooi, maar bij het hele formatiespel dat nu gaat ontstaan... zit hij toch een beetje op de tweede of derde rij. U heeft niet echt een, meteen een duidelijke rol.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 nu verder willen, zouden ze andere partijen daarvoor kunnen uitnodigen. Ja, en zo'n uitnodiging, als hij bij D66 terechtkomt... dan wil Pechtold die best aannemen. Want hij denkt nog wel een rol te kunnen spelen. Bijvoorbeeld om een stabiel kabinet te vormen. Maar ja, zover is Rutte bijvoorbeeld nog helemaal niet. Hè? Rutte, de leider van de grootste partij... hij moet nu een rol gaan spelen bij de formatie... nu de koningin eh, even niet aan zet is. En wat gaat hij dus doen? Hè? Gaat hij werken aan zo'n kabinet Rutte 2? Dat is eigenlijk de grote vraag. Maar van Rutte hoor je niet veel. Ik moet u wel mededelen dat ik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 In ieder geval in deze fase. Uh, en dat betekent dat het nog ingewikkelder is om het zo snel mogelijk te laten lopen. Ik moet wel nu. Ik ga nu wel, ik, ga, ik ga nu wel. Ja, Rutte die ging toen uh, zijn fractie, uh, bij zijn fractie naar binnen. Het formatiespel gaat dus eigenlijk vanaf vandaag beginnen. Maar ja, aan de andere kant moeten partijen nog heel veel wonden likken. Hm. En dat merk je dus uh, vooral bij GroenLinks op dit moment. Ja, ja, want daar is het fractieoverleg dus uitgesteld, uh, Margreet. Uh, de, de positie van Jolande van Sap, staat die ter discussie? Uh, ja, daar wordt nu wel volop over gespeculeerd. En dat is toch eigenlijk. Ook niet zo wonderlijk hè, als je kijkt naar waar de partij vandaan komt. Tien zetels, een trend naar boven hadden ze onder Femke Halsema te pakken. En dat is onder Jolande Sap eigenlijk uh, uh, verdampt. Um, en gisteravond stond de partij nog op vier en dat is in de nacht drie geworden. En vandaar dus dat uh, ja, nu toch, nu de fractie ook niet bijeen is gekomen, erg gespeculeerd wordt over de positie van Jolande Sap zelf. Peter Blok die sprak zojuist met de campagneleider van GroenLinks, Jesse Klaver. Hij is nummer vier op de lijst. Um, en hij vroeg of Jesse Klaver zichzelf misschien terugziet in de kamer in de plaats van Sap. Uiteraard niet. Uh, ik, we hebben, ik stond op plek 4, we hebben drie zetels gehaald. Uh, helaas, mijn aandacht gaat vandaag alleen maar uit naar onze medewerkers... en naar het team met wie ik uh, de afgelopen jaren heb gewerkt. Sommige mensen zeggen, u bent de nieuwe leider. <laughs> nou, volgens mij is Jolande Sap nog steeds de leider. Uh, en ik, uh, ben vandaag focus ik me alleen maar op onze, uh, uh, ja, op onze mensen en het team. En uh, zonder hen hadden we, het, uh, hadden we het helemaal niks bereikt. Dus uh, we zijn er veel dank verschuldigd. Maar is over een paar uur nog te leiden van GroenLinks? Nou ja, ze is nu nog steeds de leider. En ik uh, hou het maar eventjes bij het, uh, ik hou het gewoon even bij het hier en nu. Jesse Klaver, hij houdt het even bij het hier en nu. Maar heel zuinig antwoord dus. Margret Boer, dankjewel. Wij gaan even schakelen naar Peter Blok. Uh, die staat bij de fractiekamer van uh, GroenLinks. Peter, uh, is er intussen al meer duidelijk? Nee, uh, niet uh, over Jolande Sap. Zij overlegt in uh, kleine kring met partijvoorzitter Helene Wening... met ook de Eerste Kamervoorzitter van GroenLinks, Tof Tissen. Zij uh, zijn bij elkaar waar dat is. Dat is uh, niet bekendgemaakt maar dat ze spreken over die dramatische verkiezingsdag... die dramatische uitslag, die drie zetels van de tien van nu. Uh, net zo groot zijn ze als de SGP. Ja, Dat is natuurlijk keihard aangekomen bij GroenLinks, bij Jolande Sap. Je ziet hier ook vooral uh, verdrietige, betreurde gezichten. Uh, bij de medewerkers die ook hun baan verliezen. Want uh, jij ja, hebt natuurlijk uh, zoveel medewerkers als... Uh, Zetels in de Tweede Kamer doorgaans. Um, ja, dus hier gaat een ontslaggolf uh, volgen. Dus een heel sombere boodschap nu van Lisbeth van Tongeren... voor uh, de medewerkers van GroenLinks. Dat uh, overlegje is op dit moment uh, hier bij achter hun deur aan de gang. Um, ja, die medewerkers uh, hebben geen publieke functie. Dus die uh, mogen we verder niet lastigvallen. Maar ja, uh, de teleurstelling druipte hier vanaf bij GroenLinks. Het drama is uh, compleet. En Jolande Sap, ja, wat gaat zij doen? Dat is de vraag die ons nog wel een paar uur vandaag bezighoudt. Jij blijft posten bij GroenLinks. Hou ons op de hoogte, Peter Blok. Dankjewel. Dan, uh, van tevoren had de FNV gehoopt op een stevige linkse uitslag. kiezer heeft wat anders beslist. De SP blijft gelijk. PvdA wint. Hoe is de uitslag bij de FNV gevallen? Voorzitter Ton Heerts, hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al gebeld met mensen om te feliciteren? Nee, wel wat sms'jes gestuurd, maar nog niet gebeld. We hebben vooral uh, vanochtend even zelf een analyse gemaakt... hier in, uh, hier in eigen huis bij ja. onze eigen vakcentrale. Een sms'je naar uh, Rutte en Samson? Naar Roemer. Naar Roemer. Ja, en wat, wat stond daarin in dat sms'je? Nou, gewoon uh, dat hij stabiel is gebleven. Hè? Niet gewonnen, niet, niet verloren. Ja. Maar uh, betekent wel dat we ook nauw contact houden met alles en iedereen. Dat doen we altijd overigens met alle partijen. Ja, maar nog niet met, uh, met, met de fractieleiders vanochtend contact gehad van PvdA of VVD. Om ze te feliciteren, nee. dat nog niet. Nee. Want ja, hoe moet het nu verder, meneer Heert? Nou, ik denk dat heel duidelijk is dat uh, Nederland uh, toch voor een uh, stevigere, socialere koers uh, heeft gekozen. U heeft van de week heeft de u wat jaar. eisen op tafel gelegd al, hè? voor de verkiezingen. Ja, zeker. Uh, wij, wij nemen ook waar zeg maar, dat uh, de mensen die uh, verantwoordelijk zijn voor de begroting 2013, zeg maar, de, de Kunduz-partijen, dat die geen meerderheid meer hebben in, uh, in de Kamer. En mm -hmm. dat betekent dat wij ervan uitgaan dat een aantal van die slechte plannen ook van, uh, van tafel uh, gaan. Daar rekenen, we, uh, daar rekenen we zeker op. En ik ga ervan uit dat we uh, PvdA, maar zeker ook de SP, wat dat betreft, uh, um, daarvoor gaan. En daar gaan we zelf overigens ook voor. Wij willen gewoon nu heel snel uh, komen tot... een sociale agenda voor de komende jaren. Mm. Maar de VVD is de grootste partij met 41 zetels, meer Heert. Dat is mij niet ontgaan, <laughs> uh, maar uh, uh, ik denk dat met 39 zetels voor de Partij van de Arbeid en ook zeker nog de 15 van de Socialistische Partij, uh, ook heel duidelijk is uh, aangegeven dat wat de VVD ook allemaal wil, het, zij het ook niet in haar eentje kan. Mm. Want het gaat u uh, vooral om de zaken zoals de, de afschaffing van de, de forense tax, hè? Dat ja, dat van... allemaal, ja, dat is voor de korte termijn. Maar een van de dingen die er natuurlijk ook boven gaat hangen... is hoe gaan we nou uh, de arbeidsverhouding in, uh, voor de komende jaren... naar de ogen van het nieuwe kabinet en de partijen vorm krijgen. En ja, het zal duidelijk zijn dat wij een sociale agenda willen. Want als er voor ons zeg maar, niets uh, aan perspectief te halen is... in Den Haag op het uh, landelijk niveau... Ja, dan gaan wij gewoon ook in eigen huis weer ver, uh, verder met de verbouwingen. En zo vroeg is het ja. niet. Ik denk dat er nu een goede basis is voor de toekomst. Eén zaak die ik met het ook daarop nog wil weten, heeft u al contact met de werkgevers? Uh, vandaag nog niet, uh, maar uh, de afgelopen dagen uh, in weerwil van wat iedereen denkt. Wij, uh, tijdens de verbouwing is onze winkel niet gesloten. En ik heb gewoon ook op dit moment, uh, daar waar het nodig en functioneel is... Uh, contact met de werkgevers. Okay. Uh, dan wens ik u succes met de verdere verbouwing. Ton Heertsen van wel. de vakcentrale FNV. Goedemiddag. Dit is het NOS-journaal met Dorald Megens protest tegen de anti-islamfilm breidt zich steeds verder uit. Eerst onrust in Egypte, in Libië en ook in Tunesië... en nu ook een oproer in Jemen. Honderden woedende betogers hebben in de hoofdstad Sana'a... terrein van de Amerikaanse ambassade bestormd. Daar zouden ook gewonden zijn gevallen. Journalist Judith Spiegel is vlakbij die ambassade. Judith, wat zie jij daar? Nou, ik zie um, vooral heel veel um, leger-eenheden... die proberen de weg rond de ambassade af te zetten... Dat lukt niet goed om mensen er toch doorheen mee te brengen. Maar het is voor mij bijvoorbeeld nu onmogelijk om maar dichterbij te komen. Want is nu het bericht, de ambassade zou in brand staan. Als het paars kan het dus niet verifieren. Maar ik zie wel zwarte rookpluimen. Ik hoor ook af en toe kogelgeluiden. Dus er wordt ook geschoten. Nou, het is dus moeilijk te zeggen wat daar nou brandt. Maar wellicht is het ambassade die overigens leeg is. Er zijn er daar geen medewerkers van de Amerikanen meer binnen? Een grimmige sfeer, want je kan er niet dichterbij komen begrijp ik. Nee, het is zeker grimmig en ik heb ook sterk het gevoel dat dit, uh, en dat geldt ook misschien wel voor de andere landen hoor... ...maar dat dit een aanleiding is voor de Jemenieten om hun onvrede over de Amerikanen, die er in het algemeen gewoon is... ...nu uh, dan op deze manier te kunnen uiten. Dus die film, die bijna niemand hier echt heeft gezien... Die grijpen ze nu aan om te zeggen: die Amerikanen die zijn gewoon altijd het probleem in dit land. En alles wat weer misgaat, komt door de Amerikanen. Nu, dat zei net ook een soldaat tegen maar hij zei: ze moeten er gewoon uit. Ja, maar die Amerikanen die helpen. We moeten in... voor altijd dit land uitschoppen. Ja, maar die Amerikanen die helpen het land toch ook om, om bijvoorbeeld Al-Qaeda een, een kopje kleiner te maken daar? Ja, dat is ook zo. En er zijn natuurlijk ook een aantal mensen daar wel enigszins blij mee. Maar het grootste deel van de Jemenieten niet, omdat tijdens die aanvallen van de Amerikanen met die drone vliegtuigen toch ook al heel vaak onschuldige slachtoffers vallen. En dat blijft veel meer hangen bij de Jemenieten dan Al-Qaeda, omdat zij Al-Qaeda toch nog altijd zien als een creatie van het vorige regime. Uh, en eigenlijk een creatie van de Amerikanen zelf. Dus zij hebben veel meer... Uh, iets met die, die onschuldige slachtoffers dan met een handje voor al-Qaeda-leden dat dan wordt uitgeschakeld. Judith Spiegel, vlakbij de ambassade, de Amerikaanse ambassade in Jemen, waar het nu ook onrustig is, naar aanleiding van die anti-islamfilm. Dankjewel. De belangrijkste vrouw binnen de Rode Khmer, Ing Thirit... moet op last van het Cambodja-tribunaal worden vrijgelaten. De first lady en schoonzus van Pol Pot... komt binnen 24 uur vrij als de openbare aanklagers niet in beroep gaan. Het tribunaal zegt dat de vrouw van 80 niet meer in staat is om terecht te staan. Ze heeft vermoedelijk Alzheimer. Daardoor is haar denkvermogen volgens het tribunaal... waarschijnlijk onherstelbaar verzwakt. Inkt was ten tijde van het rode Khmer-regime... jaren 70 minister van Sociale Zaken. Ze wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en moord. De detailhandel heeft in juli fors minder verdiend. De omzet viel 4% lager uit dan in dezelfde maand een jaar eerder. Blijkt allemaal uit cijfers van het CBS... Vooral woonwinkels, kleding- en elektronicazaken hadden te maken met stagnerende verkopen. Daar daalde de omzet met bijna 7%. Postorderbedrijven en internetwinkels deden wel goede zaken. Die zagen de omzet in juli met 13% toenemen. Dan is er verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Met de uh, file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... tussen Koude en Breukelen drie kilometer. Hij heeft te maken met een politieonderzoek. Er zijn twee rijstroken dicht. Nog een keer de hoofdpunten. De fracties overleggen in Den Haag over hoe het nu verder moet. GroenLinks stelt het overleg nog even uit. Daar praten ze mogelijk over de positie van uh, GroenLinks-leider Jolande Sap. En de protesten tegen de anti-islamfilm breiden zich uit in de wereld. Nu is het ook onrustig in Jemen.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 Het is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Geen stel moet een boete betalen voor het doorlinken... naar de Playboy-foto's van realityster Brits. Een reactie zometeen van Erik Verhels, die is internetadvocaat. In het mediaforum Marianne Zwageman, directeur van het communicatiebureau. Die is er al. Jan Tromp van de Volkshand hadden we ook geboekt. Maar, oh, die is er ook, begrijp ik. Mooi. Onderweg dus. Uh, het gaat onder meer over de verkiezingsavond natuurlijk. En de grote winnaar was misschien toch wel... Herman de Scherman. De SGP 0,4 gaat naar 5,8. Ik denk dat uh, ja, een heel gezin uit de Veluwe op vakantie is. Ik, ik, ik kan het anders niet verklaren van 0,4 naar uh, 5,8. We gaan nog even door met politici in de Nationale Nieuwsquiz. Vandaag met de oprichter en lijstduur van 50PLUS, Jan Nagel. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medienieuws. Ja, hij ligt nu lekker te slapen, maar gisteravond was hij trending topic op Twitter. Presentator Herman van der Zand liet alle lijsttrekkers achter zich. Tijdens de live verkiezingsuitzending van de NOS bekende, of bediende Herman van der Zand weer, net als in 2010, het uitslagenscherm. Herman swiped als een baas en Herman for president reageerden sommige Twitteraars tevreden. Ook vanmorgen vroeg was Herman de scherman alweer paraat. Na twee uurtjes rust stond hij in een schoonpak weer te presenteren. En er is gisteravond massaal gekeken naar de verkiezingsuitzending van de NOS. Gemiddeld zaten 2,1 miljoen mensen voor de buis. Ook RTL zond natuurlijk een speciale verkiezingsuitzending uit. Daar keken 430.000 mensen naar. Boven Everdorens heeft weer eens te kampen met tegenvallende kijkcijfers. Na Hole in the Wall, de zaterdagavondshow en The Winner Is... ligt nu zijn quizprogramma De Gemene Delen onder vuur. De gemene deler, met een nieuwe prachtige kandidaat. Glens, hoe gaat het? Dat was goed met jou. Ja, uitstekend. Dank je wel. Wat aardig dat je het vraagt. Je bent de eerste die Het vraagt Eigenlijk iemand die zich op mij wil komen. Mocht u die gemene deler nog een keer willen zien, dan moet u wel opschieten. Alleen deze week is Bo met die quiz nog te zien om 8 uur s avonds op SBS. Nog meer nieuws uit die hoek. SBS6 dus. Maureen Dutois moet eh, een half jaar geleden... moest zij nog het veld ruimen bij de vernieuwing van Hart van Nederland. Inmiddels is ze teruggevraagd door SBS6. Binnenkort gaat ze het nieuwe programma Recht voor Nederland presenteren. Bij SBS zeggen ze dat ze nooit hebben getwijfeld aan de kwaliteiten van Maureen... maar dat ze nu een geschikt programma voor haar hebben gevonden... en nu maar hopen dat de kijkcijfers dus goed zijn. Liefde en seks gaan op deze zender plaatsmaken voor rock and roll. BNN begint zaterdag namelijk met een nieuwe nachtprogrammering. En dat betekent dat Sarahida Groenhart en haar programma Lust plaatsmaken voor een nieuw programma over rock and roll met als titel Nachtbrakers. Frank van der Lende gaat dat presenteren en we vroegen hem waarom een rock and roll programma op Radio 1 thuishoort. Ja, een rock and roll programma past natuurlijk perfect op Radio 1 omdat het van zaterdag of zondagnacht is. Dus er drie en vijf mensen komen uit de kroeg gerold of ja, mensen kunnen misschien slapen. En dan gaan we het gewoon hebben over de dingen in het leven. Maar ook wel een beetje seks, drugs en rock'n'roll. Het is zaterdagnacht, hè. we gaan over rock'n'roll over het leven. En iedereen interpreteert het natuurlijk anders, seks, drugs en rock'n'roll. Maar dat het vuig wordt, reken maar van yes. Zaterdag dus, tussen drie en vijf zaterdagnacht is dat. Dan kunt u luisteren naar dat programma op deze zender Radio 1. Weblog Geen Stijl heeft de auteursrechten van tijdschrift Playboy geschonden door te linken naar een Australische website. waarop uitgelekte foto's stonden van reality'ser Brit Dekker. Geen Stijl moet de uitgever van Playboy, dat is Saanoma, een schadevergoeding betalen. We gaan daarover praten met Erik Verhelst. Die is advocaat gespecialiseerd in internetrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is deze uitspraak in deze zaak? Nou, hij is wel belangrijk, want het gaat um, over de vraag uh, of het nou onrechtmatig is om een, een, een hyperlink op een website te zetten. He, veel veel uh, sites uh, doen dat. En tot op heden heeft de rechter altijd uh, geoordeeld dat een, een hyperlink eigenlijk niets meer is dan een uh, bewegwijzering, een soort naambordje. En heeft hij altijd gesteld dat dat mag. Alleen in deze specifieke casus heeft de rechter gezegd van ja, maar dit is... Um, dusdanig uh, uh, anders, dat in plaats van uh, een, een hyperlink in dit geval... het verwijzen naar de foto's van uh, Britte uh, Britt Dekker... dat het wel een auteursrecht inbreuk oplevert. En dat is nieuw. Maar waar zit hem dan dat onderscheid nu? Want ik bedoel, het zou wat anders zijn als geen stel die foto's op hun eigen site hadden gezet. Dan kan je zeggen, van, nou, ze hebben die foto's gejat. Nu verwijzen ze in feite alleen maar door. Ja, klopt. En dat is ook altijd de, de argumentatie die de rechter heeft uh, gevoerd. Alleen, um, in dit geval stonden die foto's op een Australische website. En waarom staan die erop? Omdat de fotograaf, die zet ze daarop. Zodat zo, na, zo er, de, de, erbij kan om die foto's uh, op te nemen in, in Playboy. En het adres van die computer, die was slechts bij enkele bekend. En daar zegt de rechter, um, juist hè, omdat uh, dat adres pas bij enkele bekend was... dus niet bedoeld uh, om die foto's voor het grote publiek... Uh, bekend te maken. Um, geen stel is uh, getipt over uh, de vindplaats van, uh, van, uh, van dat uh, internetadres. En juist om dat dan vervolgens te gaan hyperlinken, dat maakt het juist zo bijzonder in deze case. Ja, ik zou zeggen, dan moet Sano maar misschien in eigen huis eens zoeken wie die uh, gegevens door heeft gegeven. Want, uh, en, en daar een zaak tegen beginnen, dan dat je nu eigenlijk de hele internetgemeenschap hiermee opzadelt. Ja, dat klopt, want dat is ook het verweer, het verweer van geen stel. Want uh, waarschijnlijk zijn ze getipt. Door een medewerker van Sanoma. Het komt uit, uit die, die hoek. En daar zegt de rechter van ja, dat zou misschien uh, nog, nog iets van invloed kunnen zijn op, hè, op de hoogte van de schade. Maar het gaat erom dat uh, geen stel, door haar actie uh, die foto's voor het grote publiek uh, um, openbaar heeft gemaakt. En dat had ze niet mogen doen. Ja, um, ik, ik las ook in het verveer van Geen Stel. Ja, want uh, die zeiden van ja, het eind is zoek nu. Hè, want dan in feite Google die leeft hierbij, hè, van, van ja. doorlinken. Uh, dus dat ja. zou dan straks ook niet meer kunnen. Ja, dat ligt eraan omdat Sanoma hier ook wist hè, dat, het, um, dat het, uh, Playboy die foto's nog ging, uh, ging, ging ging publiceren. Die foto's zijn dan voor een, een beperkte publiek beschikbaar, want, want uh, nou, de, de lezers moeten uh, de foto of het blad moeten dan, uh, dan, uh, dan kopen. Uh, dus dus uh, geen stel wist natuurlijk hè, dat, dat ze daarmee ook. Ja, een inbreuk gingen ging, ging plegen... In voordat ze daar schade mm. gingen veroorzaken en gingen genomen. Dus dat is wel een criteria... een criterium die de rechter daar zeker um, ja, in, in meeneemt... bij de beoordeling of het nou mag of niet. Ja, precies, want, want Playboy zouden minder bladen voor de door kunnen verkopen... omdat hij die, die foto's toch al heeft gezien. Even nog over het internetrechten in het algemeen, hè, door deze uitspraak. Um, wat, wat gaat dit nou betekenen? Moeten andere websites zich zorgen maken? Ja, die moeten zich wel zorgen maken. En met name de websites die uh, doorlinken of hyperlinks uh, op een website zetten naar, ja, naar illegaal uh, materiaal... Of, of, of, of materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is. En dat kan zijn naar foto's, maar dat kan ook bijvoorbeeld naar, naar software. Dat zijn bijvoorbeeld uh, sites waar je naartoe gaat... en uh, nou, via die hyperlink kun je dan uh, op de vindplaats komen... Hè, waar, waar je illegale software kan, uh, kan, kan downloaden. Dan met name dat soort um, uh, sites zou het zich zorgen moeten gaan maken. Ja. Hoe hoog gaat die boete worden, denkt u? Nou, dat kan zijn we eindelijk van de vervelende geen stijl af of niet? Nou, um, <laughs> kijk, ze zijn sowieso al veroordeeld voor de proceskosten. Die lopen richting 30.000 euro. En uh, ik denk dat dat een schade um, ja, toch wel richting de ton kan oplopen... als het al niet meer is. Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten ze minder feestjes uh, geven <laughs> daar intern. Uh, hartelijk dank voor de uitleg. Uh, en dat, wat ik zei over geen stijl, ik kijk er altijd op. Ik vind het hartstikke leuk. Uh, ga zo door, jongens. Erik Verhelst was dat, advocaat. <tied>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 Het mediaarchief. De NOS zou eerst uh, geen slotdebat houden op de verkiezingsavond. maar besloot uiteindelijk toch die gok te wagen. Maar helaas was de strijd weer te spannend. en kwam er niemand opdagen. En er werd dus al in het vroege stadium gisteravond gemeld dat het debat niet doorging. Daarmee werd het slotdebat dus uh, nog groter fiasco. dan bij de vorige verkiezingen. Want toen kwam alleen Geert Wilders opdagen bij Paul Witteman. Hartelijk gefeliciteerd met de grote overwinning. Dank u wel. Uh, uh, u ziet een lege tafel ja. verder naast de heer Wilders en mij. En dat komt, dames en heren, omdat de heer Rutte... En Cohen, die allebei zoals u weet op 31 zetel staan, uh, hebben besloten dat ze willen afwachten om zo'n uh, commentaar te voorzien. Tot ze weten of er een winnaar is. En dat kan nog heel lang duren, hebben wij begrepen. Want er is nog maar een klein percentage van uh, de grote steden, bijvoorbeeld, uh, geteld. Niet te min de heer Wilders hebben we uitgenodigd en die is uiteraard van harte welkom. Om uh, heeft u overigens begrip voor dat, dat mensen de andere ja, mensen nou ja hadden... ik, vind het, ik vind het wel jammer, want uh, um, het zijn misschien nog geen definitieve uitslagen, maar. Je zou volgens mij toch wel een debat uh, kunnen voeren. Aan de andere kant, ik snap ook wel dat men graag wil weten wie de grootste is. Maar uh, ja, een debat had volgens mij wel gekund. Ja, dat heeft u ook een tijdje gedacht, hè, dat u de grootste zou worden. Dat is waar. Uh, en dat was het, dat was het. Nou, wat is het? Een half jaar geleden leek ja. dat daar ook nog op. Uh, toen zijn we uh, wat gezakt in de peilingen, soms zelfs tussen de 10 en 15. Maar uh, we hebben een hele mooie eindspurt uh, gemaakt. Ook een hele leuke campagne gedaan. Ik vind ook zelf uh, leuke debatten gehad. En we zijn nu toch, uh, als de prognoses kloppen. Um, 22 zetels en daarmee de grootste winnaar uh, van vandaag en uh, de derde partij van Nederland. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Swageman, die is mede-eigenaar van een communicatiebureau. Hartelijk welkom. En Jan Tromp uh, werkt voor de Volkskrant. Redacteur. Van harte welkom, ja. Dankjewel. Ja. Um, we, we gaan zo meteen uitgebreid over die verkiezingsavond uh, praten... met alle ins en outs daarvan en wat jullie daarvan vinden. Even over dat laatste, dat, uh, dat, dat uh, geen stijl een boete moet betalen nu. Ja. Vanwege dat doorlinken, wat vind jij daarvan? Nou, dat is voor zover ik weet de eerste de echte grote, serieuze rechtszaak... die ze verliezen. Um, de, de uitleg net van, van Erik van Helsels, denk ik wel goed... het, heeft, het, het lijkt meer bijna op het soort schenden van het briefgeheim... dan dat het nou echt is het, uh, het, het linken naar iets wat toch al op het internet stond... Um, maar dat is ook wel de rol die geen stijl altijd van oudsher heeft gehad. En een bedrijf als Sanoma moet die boel natuurlijk gewoon beter beveiligen. Dus um, ja, ik, ik, vind het, ik, vind het een, ik vind het een ingewikkeld verhaal. En uh, het, het lastige is dat er nu een nieuw schemergebied gecreëerd wordt. Want voorheen was het heel overzichtelijk. Linke mocht gewoon. En nu mag Linke dus blijkbaar niet als en mits en maar. En daarmee wordt er wel een schemergebied gecreëerd. Dat is op zich niet zo goed. Aan de andere kant uh, ook wel begrijpelijk. Internet is inmiddels een zodanig volwassen medium... dat ja, de, de cowboys en zeerovers... Die, die gaan zo langzamerhand toch een beetje verdwijnen. Nou, en, en er komen regels zo langzamerhand. En dat is wel heel erg jammer... zeg ik dan als, als diehard van de oude garden. Uh, maar het kan denk ik ook niet anders. Hmm. Het, is toch geen, het is toch geen schemergebied? Ik bedoel, wat ik nou zo charmant aan die uitspraak vind... en waarom het ook zo charmant is... Dat dat uh, ellendige Geen Stijl van Jurgen <laughs> op de vingers, op de vingers, vingers wordt getikt. <laughs> is dat. Uh, kijk, iedereen de, uh, Geen Stijl zegt met een vroomsmoolwerk. Ja, het einde is zoek. Wat mag dan nog uh, op dat uh, internet? Maar je weet toch dat dit jatwerk is? Dat nee, het is geen jatwerk. Nou ja, maar dat, dit dat je hiermee schade toebrengt. Ja. schade toebrengt uh, aan anderen. Dat anderen hun spullen beter moeten beveiligen mag waar zijn, maar is een ander probleem. Maar goed, nu even wat anders. Nu linken ze naar een, uh, een geheim stuk waarin staat dat uh, Rutte van plan is om uh, alle onderzeeërs uh, af te schaffen. Ik noem nou, maar wat. dan dienen ze de openbaarheid. En, uh, maar en, dat mag dan uh, wel, vind je? Ja, daar, daar is geen commercieel belang mee gemoeid, geloof ik. Behalve van de onderzeeduikbotenfabriek. Ja, maar daar staat maar, dit natuurlijk los. Want het is een beetje hetzelfde als een, een ambtenaar... die een USB-stick laat slingeren in de taxi. En als die in handen komt van een journalist... ja, wat gaat hij dan vervolgens met die gegevens doen? Ja, dat wat is dit, wat dat hier is aan dit de hand ook. was, wat zonneklaar was... daarom krijgt uh, Sonnema ook schadevergoeding... is dat ze geschaad zijn in hun commerciële belang... En uh, niemand gelooft dat geen stijl dat niet wist toen ze dat deden. Nee, oké, okay, maar die, die maar e gegevens die stonden op het openbare internet. Ja, en dus ook al kende niemand Sonnema die URL, een, dat hadden ze dus anders moeten doen. En dat is zeker. van, van zo'n bedrijf dat uh, met, met, een, met, een, met een, een titel die al ter ziele aan het gaan is door het internet. Ja, dat, dat, dat beveilig je toch ultiem, zou je zeggen. Ja, wel, het was niet dat de eerste is, keer dat dit gebeurde. Ik ben het wel met je eens, maar ik noem dat een ander probleem. En het is niet echt landsbelang natuurlijk of we die Brit wel of niet in het nakie zien? Nou, ik was ook een van de hele vroege kijkers, want ik vind het een fascinerende fotoshoot. Maar landsbelang, dus. zei Jurgen. Ja, nou ja, daar hebben we natuurlijk net uh, een paar dagen discussie oh, over ja. gehad. Daar denkt iedereen anders over. Ja. Nou, we moeten afwachten wat die boete wordt. Maar uh, ja. uh, wat die verhelst ook zegt natuurlijk, het, het, het verandert de situatie ja. wel. En, en Een, een strijd als geen stijl, die vaker dit soort dingen doet, die zal nu misschien toch eens gaan nadenken van uh, moeten we dat nog wel doen? Ja, en dat is natuurlijk ook wel de rol die geen stijl heeft. Hè? Uh, Dominique Wees zei altijd uh, langs de afgrond uh, groeien de mooiste bloemen. En uh, ja, dan ga je er ook wel eens overheen. En ik zou het jammer vinden als dat nu een, een enorme boete oplevert. Ik vind die proceskosten al, al huge, uh, 30.000 euro. Daar kan je volgens mij heel veel advocaten voor betalen. Um, dus ik zou ja, liever willen zien als een soort keerpunt... dan maar in, in wat er wel en niet mag in, uh, in publiceren op internet... dan dat dat nou weer echt een, een hele forse boete mm. oplevert. Want uiteindelijk is, is Sanoma hier natuurlijk als professioneel bedrijf... had de boel gewoon beter moeten beveiligen. Dus ik vind dat ze daar echt zelf hele grote steken hebben laten vallen. Mm. Goed. meteen praten we over de verkiezingsavond... en alles wat daarbij hoort uh, met jullie verder in deel 2 van het Media Forum. Nu is het laatste nieuws. Hier is Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. GroenLinksleider Jolande Sap overlegt op dit moment met adviseurs uit de partij over de verkiezingsuitslag. Daarbij zijn onder andere partijvoorzitter Wening, Eerste Kamerfractievoorzitter Tisse... en de leider van de partij in het Europees Parlement Sargentini. GroenLinks leed gisteren een enorme verkiezingsnederlaag. In Jemen hebben honderden demonstranten de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Sana'a bestormd. Mogelijk zijn er gewonden gevallen. De betogers zijn boos over de Amerikaanse anti-islamfilm Innocence of Muslims die op YouTube te zien is. In Jemen wonen veel aanhangers van Al-Qaeda. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zijn gisteravond vier mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie ging een 45-jarige bewoner door het lint, sloeg met zijn hand door een ruit en verwondde drie anderen met een steekvoorwerp. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. En in Alteveer bij Hogeveen is gisteravond een man van 62 overleden nadat hij uit een boom was gevallen. Hij was bezig met geocaching, een spel waarbij deelnemers GPS gebruiken om een verborgen schat te vinden. Mannen was in een natuurgebied in de boom geklommen om daar een briefje met coördinaten te pakken. Waarschijnlijk is hij onwel geworden en gevallen zegt de politie. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Beer Online. Een buienstoring heeft vanochtend het land verlaten en de resterende bewolking trekt ook steeds meer het land uit. Dankzij de tijdelijke invloed van een hoge drukgebied blijft het vanmiddag droog met regelmatig zon. Er zijn vanmiddag stapelwolken en zonnige perioden. Ook trekken steeds meer velden hoge bewolking over het land. Momenteel is het ongeveer 14 tot 16 graden en de temperatuur stijgt in de loop van de middag tot een graad of 18. De wind is daarbij zwak tot matig, windkracht kracht 2 tot 4 en buit het meest noordwestelijke richting. Een warmtefront trekt vanavond en vannacht over het land... en zorgt voor enkele velden lage bewolking en een windtoename. De zuidwestenwind trekt vannacht aan tot hard boven de wadden windkracht 7. Plaatselijk kan in het noorden een beetje motregen vallen. Morgen staat er in het hele land een stevige zuidwester... en bovendien zorgt een koufront voor veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. het opnieuw een graad of 18. In het weekend blijft het overwegend droog... met stapelwolken, zon en middagtemperaturen rond 20 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie viel op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... voor Breukelen drie kilometer. Dat heeft te maken met een politieonderzoek. Er zijn twee rijstroken dicht. En de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... is bij knooppunt Markizaat afgesloten. De oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. Lunch met Jurgen van der Berg. En ik zeg weer even dat als uh, nieuws uit Den Haag is... bijvoorbeeld rondom GroenLinks, hè, uh, vergadering uitgesteld voorlopig... er wordt toch een beetje gespeculeerd in de wandelgang... over iets met Jolanda Sap gaat uh, gebeuren, uh, dan hoort u dat natuurlijk. En we verwachten zometeen ook Mark Rutte buiten de fractievergadering... die gaat op weg naar Gedi Verbeterkamervoorzitter... om te overleggen met de andere uh, lijsttrekkers en fractievoorzitters. Zo gauw die hier buiten is, uh, hoort u dat. Maar we gaan gewoon nu beginnen met het mediaforum. Jan Tromp is er, columnist bij de Volkshand, redacteur, ja. neem ik kwalijk. Ja. Uh, en Marianne Zwagewald, mede-eigenaar van een communicatie. Gisteren dus die verkiezingsavond. Uh, Jan, waar heb jij dat gevolgd? Uh, op de redactie. Want uh, we waren met heel veel mensen uh, hard aan het werk. Dat, dat is gebruikelijk op uh, dat soort uh, avonden. Dan is er um, een aparte sfeer. Het is wel eens een keer een televisiereportage waard... dacht ik <lacht> nog naast al die voorspelbare uh, debatten. Want het is leuk om te zien hoe zo'n krant uh, in elkaar wordt gestoken... en hoe dat onderling gaat... Met veel samenwerking, maar toch hier en daar ook wel prettige meningsverschillen. Keuzes over wat wel, wat ja, niet. Natuurlijk. En, wat en bovendien, moet Je moet ook een beetje, beetje, beetje inspelen op wat er mogelijk gaat wat gebeurt, gebeuren. Dat gebeurt, natuurlijk. Want je, dus moet je, je moet op een gegeven moment die afzijnde krant. En op, ja, er is een zogeheten deadline. En dat is een monster. Daar, uh, daar, dat, uh, dat kun je niet verslaan. Nee. Tevreden dan over wat er uiteindelijk uh, vanmorgen op de deurmat viel? Ja, dat is. Maar dat heeft met journalistieke ijdelheid te maken. Namelijk dat we. Uh, vrij snel tevreden zijn, geloof ik. Je moet je, ja, maar je, moet je <lacht> voorstellen, iedereen spant zich enorm in. En daarna is het klaar. De deadline is uh, gepasseerd. Er is drank, er zijn knabbelnootjes... Er is tevredenheid. En hoe laat was dat? Nou, dat was uh, ik was eerder weg, maar ik denk dat dat om, uh, ergens tussen 1 en 2 oh. was. Maar. Uh, ja, goed. Marian, je hebt gewoon thuis gekeken, maar ja. wel uh, gewisseld he, tussen de NOS ja. en uh, Ja, en het tussen 1 en 2 zat ik nog naar Herman zonder Scherman uh, te kijken... want toen deed het allemaal niet meer. <lacht> <lacht> dus uh, toen, uh, toen was mijn verkiezingsavond nog in volle gang. Een beetje ja. getwitterd ook natuurlijk tussendoor. Ja, ja ik uh. heb me ingehouden, ja. ja, uh, uh. ja. Wat, uh, dan kun je ook zeggen wat jij uh, beter vond. De, wie deed het beter? Ik vond het ik, ik keek liever naar RTL. En uh, ik, ik, ik keek ook op van de, van de verschillen in de luistercijfers net. Dat een enorm verschil. Meer dan 2 miljoen kijkers naar NOS en maar 400.000 naar RTL. Ik vond de NOS heel saai... Uh, Herman de Scherman deed natuurlijk hartstikke leuk... maar het was wel hele saaie content waar hij mee aan de gang was. En het, het boeit mij niet wat de, wat de uitslag van Renswoude is... want het wordt in één klap weggevaagd door de uitslag van, van Amsterdam. Dus er was veel te veel tijd voor uh, al, die, al die uitslagen. En RTL had een steeds wisselende samenstelling van gasten. En dat waren soms hele vervelende. Hè? Bart Schabot zat er voor de, voor de duizendste keer. Uh, maar soms ook hele goede gasten. Uh, en tussendoor kwamen dan toch die uitslagen wel die belangrijk waren. Dus ik vond dat RTL dat heel oh. veel beter deed. Die had natuurlijk wel de pech van heel veel commercial breaks. Dus dan sapte ik wel weer terug naar de NOS. Ja. Uh, Jan, ik ga zo horen van jou. Je uh, hebt de NOS vooral gekeken, wat, ja. je, wat je daar goed aan vond. We gaan ja. toch even terug nu naar Den Haag. De uh, fractievergadering van de VVD is dus afgelopen. Mark Rutte gaat straks naar Kamervoorzitter Gerry VB. Wilma Borgman ving hem zojuist op. Dag meneer Rutte. wat meneer Rutte. nu? Nu gaan we de volgende stappen zetten die moeten leiden tot uh, de vorming zo snel mogelijk van een stabiel kabinet. Uh, dat is een, een ingewikkeld proces, omdat de Kamer onlangs ook zelf de regels heeft veranderd. Uh, als aanvoerder van de grootste partij voel ik daarbij natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid. En vanuit die bijzondere verantwoordelijkheid heb ik ook besloten om er het zwijgen toe te doen. Omdat alles wat ik daar in het openbaar over zeg... Het risico met zich meebrengt eh, dat het proces vertraging oploopt of schade oploopt. Dus ik vrees dat het eh, door u en mij zo gehaten wordt radiostilte weer veel zal vallen. Gaat u contact zoeken met meneer Samson? Dat valt allemaal onder de radiostilte. Gaat u wel om twee uur naar de Kamer, voorzitter? En dat ben ik voornemens, ja. Maar, maar hij is het dus al wel minder transparant dan uh, toen de koningin nog het gaan. Uh, ik heb besloten ook over de wijziging in het proces... maar geen uitspraken meer te doen. U weet wat ik ervan vind. Dat staat op uw tapes. Uh, maar door daar steeds weer aan te refereren... we zitten nou met deze situatie dat de Kamer in meerderheid dit heeft besloten... en we moeten in die context nu functioneren. Ik heb dat niet bedacht, maar... Het transparant worden en we krijgen radiostilte. Ja, maar dat is uh, iets waar ik altijd voor gewaarschuwd heb. Maar nogmaals, uh, dat besluit is genomen. En in die context moeten we nu ons werk doen. Wij die afspraak voor twee uur vanmiddag staat vast bij mevrouw Verbeet. Althans, ik begrijp dat zij voornemens is zo'n zo bijeenkomst te beleggen. Als die doorgaat, ben ik daarbij. Heeft u totale steun van de fractie gekregen om alles uh, te overleggen wat u uh, relevant vindt? Uh, die vraag begrijp ik niet. Nou, of u de steun heeft gekregen van uw fractie om nu te doen in het informatieproces wat u wil... Uh, ja, maar uiteraard uh, zal ik mijn fractie regelmatig uh, bijpraten. Uh, ik heb geen blanco check gekregen. Het is een, een, een mandaat om namens de fractie te onderhandelen. Heeft u al gesproken met andere fractievoorzitters? Alles nu verder valt onder de radio stilte. Het spijt me. U bent, uh, u bent uh, Ga dus als fractievoorzitter. Hè? Klopt. Uh, maar Stef Blok. Dat was unaniem. En maar Stef Blok zal uh, in de praktijk het fractievoorzitterschap blijven uitoefenen. Uh, dit geeft mij ook de gelegenheid om bij eventuele Kamerdebatten over de formatie als fractievoorzitter het woord te voeren. Dus, maar u gaat dus ook onderhandelen en u moet nog het uh, land regeren. Gaat het allemaal samen? Eh, dat zullen we allemaal met elkaar moeten laten samengaan. Wordt al dat applaus nog niet ongemakkelijk? Ja, het is natuurlijk geweldig de uitslag gisteren, maar het is tegelijkertijd ook een enorme verplichting. En eh, een van de gevolgen daarvan is dat het zo gehaten wordt radiostilte alweer gebruikt wordt. Maar het moet in het belang van het proces. U bent beschikbaar voor overleg met de Kamervoorzitter Verbeet... maar ook met andere fracties? Uh, ik, als mevrouw Verbeet een bijeenkomst belegt vanmiddag, ben ik daarbij. Uh, uh, die zou dan om twee uur plaatsvinden. En of die plaatsvindt, hoor ik nog. Maar als die plaatsvindt, ben ik daarbij. Maar wat zou daar dan uit moeten komen, meneer Rutte, uit die bijeenkomst? En uh, de verdere stappen vallen helaas onder de radiostilte. Wat is uw inzet dan in dat uh, gesprek met het verbericht. Ook dat valt onder de radiostilte. Het spijt me zeer. Uh, willen we het proces succesvol laten verlopen... Uh, en ik denk dat Nederland zo snel mogelijk een stabiel kabinet wil. dan help ik het proces niet door nu openlijk te praten over uh, hoe ik aankijk tegen de verdere stappen die gezet moeten worden. Ik vanochtend toen u werd, uh, nog één moment gedacht van. Uh... En nu zelf in hun arm geknepen en de gedachte van nu sta ik echt in het rijtje Wiegel-Bolkestein. Nou, dat zijn echt voorgangers die de partij heel groot hebben gemaakt. Ik ben erin geslaagd om nog weer een paar zeteltjes erover uit te gaan. Maar de echte doorbraak heeft de VVD bereikt onder Wiegel. Toen hebben wij een hele grote doorbraak gekregen naar grote groepen nieuwe kiezers in de jaren 70. Fr Frits Bolkestein tilde ons naar 38 zetels. Ik ben er volgens nog in geslaagd naar er een paar zeteltjes overheen te gaan. Ik vind het geen nieuwe doorbraak. 40 man in die zaal? Vol, maar het past er net in, want wij zijn dol op deze kamer. Dus ik geloof dat het plan is als de ons ligt hier te blijven zitten. Voelt het trots? En ook trots. Ik ben ontzettend trots op de VVD. Het is een club waar ik uh, natuurlijk al jaren actief in ben. En uh, partijen zijn in Nederland verschrikkelijk belangrijk. Ik ben echt een liberaal en... Maar tegelijkertijd, en dat geldt voor ons allemaal hier... partijen zijn geen doel, maar een middel om dit land mooier te maken. Maar Meneer Rutte, is nou uw conclusie dat de wijziging die de Kamer heeft besloten... om de, um, de koningin buiten spel te zetten, dat dat het proces bemoeilijkt? Nou, ik heb besloten ook daar verder niks meer over te zeggen. Ik heb er in het verleden uitspraken over gedaan. Uh, daar laat ik het bij. De situatie is zoals die is. Namelijk dat de Kamer en meerderheid dat heeft besloten. En dat dwingt mij nu als voorman van de grootste fractie... om extra zorgvuldig te zijn. En daar hoort dan bij dat ik mijn mond hou. Tja, radio stilte. Dat ja. is het woord dat ik heb genoteerd, Jan. Ja, en daar, uh, als jij morgenochtend uh, uh, wakker wordt. en je hoort even niks, dan denk je. radiostilte. Ik ja. bedoel, dat is. De, nou ja, het is een. Uh, de, hij kan niks anders hoor. Uh, maar uh, in die herhaling zit alweer de verveling uh, besloten. die we de komende tijd uh, tegemoet gaan. En dat plechtstatige. Ga je vanmiddag naar Verbeet? Dat ben ik voornemens. Begrijp je? Het schiet gelijk ja. in een frame, in een mal. Wat vind je ervan, van Marion? Nou, ik ben heel trots op Mark. Als ik hem net zo weer hoorde praten... dan ben ik blij dat ik in een land woon waar de VVD de grootste partij is... en, en Mark die partij leidt. Want? En ik vind het wel jammer dat ze niet meer naar de koningin gaan... want ik vind dat soort ceremonie hoort ook gewoon een beetje bij... Mm. Ja. Nee, het wordt er in ieder geval niet uh, opener door, uh, laten we zeggen. Nee, dat en dat Gerrie Verbeet, Ja, dat voelt toch een beetje als... Ja, het is een beetje het jeugdjournaal, het is ja, net mm. niet... Mm. En, maar goed, de manier waarop hij nu reageerde... Dat, dat geeft mij ook wel het gevoel dat ze daar wel snel uit gaan komen. Samsom en hij zijn allebei pragmatische mensen. Samsom is de wilde haren kwijt. Ik heb daar alle vertrouwen in. Hm. Um, Jan, even terug naar gisteravond. Want toen ja. ging dit, werd het allemaal in gang gezet met die, ja. Met die peilingen. En de, ja, en, en de, ik, heb, ik heb overwegend naar de uh, NOS gekeken. Eigenlijk aansluitend ja. ja. <coughs> de En je het goed doen, hè? Ja, ik, de, en, en uh, Rob trouwens ook. Dat ja. zijn echte, goede, klassieke anchormen in de klassieke zin uh, van dat uh, woord. die jongens die beheersen het vak, die beheersen het uh, speelveld. Rob snijdt de goede thema's aan. Af en een knipoogje van Rob, vind ik mooi. Af en toe een knipoogtje. Zero Brinkman had hij het over. Ja, Zero Brinkman, ja, misschien een <lacht> beetje flauw, maar uh, ja. uh, dat mag. En uh, ja, wat je ziet, is dat uh, Ferry Mingelen op een ervaring van 85... het kan ook 86 jaar, uh, kan bogen... <lacht> En dat, uh, dat merk je op zo'n uh, avond. Ik vind het heel prettig dat hij ook papieren voor zich heeft liggen en af en toe een aantekening <lacht> maakt. Dat hij niet als een martsmeets alles uit zijn hoofd doet. Uh, en maar Julie was er hij... ook hè, met zijn iPad. Dus het was wel ook nog een beetje ja, interactief. Ja, maar ik vind dat ze... Uh, daar gaat het me vooral om dat ze... Het mag saai zijn hoor. Dat, uh, dat stoort mij niet. Dat ze heel erg eh, ter zake en informatief zijn. Het mooiste moment was misschien toen Ferry met zijn scherm eh, de, de potentiële coalities ging in. Ja, ja. Dat op een gegeven moment het hele scherm vol, ja. vol kleuren had staan. Die ja, wist dat wil je ja. niet doen. Het dat was als een oude man die voor het eerst moest ja. gamen zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja, je, je moet nooit vergeten, hij is jarenlang. Redacteur van het dagblad Trouw geweest. Ja, dat is dus genoeg. Ja, ja. Hij, hij, hij, ja, het is een jongen van de traditie. Ja. Ja. Ja. Um, even, even dan over die, uh, want het ging de hele tijd over die nek aan nek race en dat heeft dan ook de uitslag en daar heeft de media natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Dat ben je wel eens. Ja, nou, media heeft sowieso een veel te belangrijke rol gespeeld in, uh, in de huidige campagne. Ik vind dat ze voor het eerst massaal uh, de lijn over zijn gegaan. Ze zijn in het veld gaan staan en zijn gaan meespelen. Uh, hebben minimaal de rol van scheidsrechten gepakt. Voor, voorbeeldje even dan. Uh, Nou, media horen langs de lijn te staan en verslag te doen. En er zijn altijd een paar uitzonderingen. De telegraaf speelt altijd mee. Hè, hebben dat dit jaar wel heel nadrukkelijk Nogal, gedaan. Ja. Uh, maar door dat factchecken, met name daardoor, uh, zijn media zich met de wedstrijd gaan bemoeien. En uh, dat tweede scherm, dat is ook dat het moet afgeschaft worden, zeg ik dan als interactieve promotor van alles. Uh, maar dat is veel te belangrijk gemaakt. Dus wat je zal gebeuren is dat uh, uh, journalisten waren al. Alleen maar bezig met kijken, klopt het wel? En ook live tijdens de debatten, klopt het wel wat ze allemaal zeggen? En dan gaat het niet om flagrante leugens... maar gewoon om feitjes die ze niet helemaal goed in hun hoofd hebben. Nou ja. En dan worden ze ook tijdens de debatten dan alweer mee geconfronteerd. Um, en daarmee la daardoor laten politici zich ophitsen. En is ook dat hele, u bent een leugenaar, nu doet u het weer, u draait. Dat is allemaal, de, de campagne is die kant op geduwd door de media. En daarmee zijn media zich gaan bemoeien met het spel... in plaats van met de verslaggeving. En dat vind ik echt een hele foute ontwikkeling. Jan? Ja, ik vind. Uh, oh, overigens, ik hoor jou, Jurgen, en Marjan hoor ik ook zeggen: media heeft. Hebben. Hebben. Ja, het, ja, Het medium is enkelvoud. Ja, ja, ja, en het gelijk. meervoud ja. van ja, medium. Ja, ik ook. Ja, maar ja. Het, het is zo'n <laughs> verschrikkelijke ziekte. Die om zich. Het is niet te verdagen. Uh, Factchecken dat is een vorm van objectiveren, ja. dat is een vorm van uh, afstand uh, uh, nemen. Uh, in, dus ik ben het in dat maar Niet in deze vorm, niet live ben het tijdens de debatten. Met je ermee eens dat als je uh, uh, probeert na te gaan op basis van feiten of datgene wat gezegd wordt uh, de toets van de kritiek der waarheid kan doorstaan, ja, dat vind ik bij uitstek een uh, journalistieke taak. En uh, je ziet altijd hoor, dat is even oud, in campagnes in politieke verkiezingscampagnes... ja, dan draait iedereen de waarheid naar zijn uh, ja, eigen richting. Dat, dat dus, dus is het houden. heel verstandig dat de journalistiek probeert... dat wat te bergen wordt gebracht te objectiveren. Nee, daar ben ik helemaal niet mee eens en helemaal niet tijdens het debat. En bovendien gaat het niet om de grote lijnen. Dit zijn mensen die ons land moeten besturen. Okay. Die moeten op hoofdlijnen nou, idee okay. hebben over waar gaan we heen en okay. hoe doen we dat op. Oké, hier en daar en, zocht en dat, men ja, zocht hier en men daar naar... Maar. En dat, nee, dit zijn dan alleen, mensen maar, waarvan, wij, waarvan handen, wij verwachten... geef je een pink, moet je niet de hele hand pakken. Maar inderdaad, <laughs> hier en daar werd gezocht ja, naar... Uh, naar feitjes, naar ja, feitelijke ja, onjuistheden acord. van deze mensen. Dat verwachten was een wij beetje dus, kinderachtig. Ja, wij verwachten dat ze hun eigen partijprogramma en dat van alle anderen, inclusief alle feitjes achter de komma uit hun hoofd kennen. Dat vind ik helemaal geen kerncapaciteit van een politicus... die het land moet besturen. Nou, die moet weten, ik wil daarheen en hoe komen we daar? Nou, en die zag, heeft zijn mensen voor de feitjes. Nou, je, je zag aan, aan Roemer dat hij op een pijnlijke wijze... zijn feiten niet op een rij had staan. En dat was niet één keer, maar dat was uh, keer op keer. En het heeft er, naar mijn smaak... Bijdragen. jij ja. pleit voor een soort uh, Big Brother waarbij ja. al die politie in hun huis worden gezet. Ja. een mooi ja. concept misschien. Ja, ik heb ah. hier vorige week een stukje over gepubliceerd op de opinie site De Jaap. Uh, ik vind ook dat er zijn niet te veel debatten Ik vind het goed dat er elke avond politiek op tv is, maar die debatten zijn allemaal hetzelfde ja. en zijn in een verkeerde setting en gaan al, over alle onderwerpen elke avond ook hetzelfde. Uh, ze moeten, er zijn twee oplossingen. Ofwel ze verdelen dat en zeggen: doe jij nou maandag zorg, dan doen wij dinsdag arbeidsmarkt en dan ga je de diepte in. Maar wat ik veel liever zou hebben... we stoppen ze een hele dag in het Big Brother-huis... <laughs> en geven ze acht thema's, meer niet... en zeggen, hoe gaan jullie deze thema's met elkaar oplossen? En je mag niet continu citeren uit je eigen partijprogramma... en je mag al helemaal niet zeggen, ja, maar in uw partijprogramma... Ja. nee, dit is het probleem, ja, hoe gaan hoe jullie dat oplossen? Op. Dan zetten we 24 uur camera's op... we maken ja. aan het eind een compilatie van anderhalf uur... met een beetje duiding, mag Ferry Mingelen nog, <laughs> nog swipen en zo... en dan zijn we eruit, want dit, ja, dit, dit is op Wat dat bestaat wel, maar dat... Dat noemen we in Nederland kabinetsformatie. Ja, uh, en dat prima. is nu achter de schermen. Doe dat, dat is dan ja, eerst. Dan, dan weten we namelijk ook op, op welke. Je moet natuurlijk eerst weten hoe de krachtsverhoudingen liggen. Ja, maar nu weten we het eigenlijk nog, nog niet Weet je, je ook wat, wat praten jullie hier zometeen met een kopje koffie nog even over ja. door? Die betaal ik dan gewoon. Dat kan nog even oh, net. Ik heb nog Had je nog een vraag? Nee, we sluiten het hier af. Oh, oké. Hartelijk dank. Marianne Zwageman en Jan Tromp. We gaan nog even naar Den Haag, want ook het CDA is klaar met vergaderen. En Marcel Bril sprak met Sybrand Buma. Wat gaat u zeggen over een eventuele samenstelling van het kabinet? Um, kijk, er rust nu met name een hele grote verantwoordelijkheid op de schouders... in de eerste plaats van de VVD, maar in de tweede plaats ook van de Partij van de Arbeid. En voor ons geldt met deze uitslag dat wij natuurlijk niet aan zet zijn. Dus uh, u past bescheidenheid. Dat heeft u al eens eerder gezegd als CDA. Ik kies mijn woorden. En uh, het is zo dat uh, de grote overwinning van de VVD en de PvdA... vanaf nu betekent dat bij hun een grote verantwoordelijkheid rust. Natuurlijk in de eerste plaats bij de VVD is de grootste, maar ook bij de Partij van de Arbeid. Zegt u nu eigenlijk mee van alleen als ze mij vragen, dan ben ik bereid om wel aan tafel te gaan zitten. Maar ik ga niet zeggen wij als CDA moeten erbij. Nou ik zeg heel bewust dat ik gewoon niet aan zet ben. Uh, het is aan hen om te bepalen wat de keuze is, hoe zij nu verder gaan. En dat is vooral een hele grote verantwoordelijkheid in deze tijd... waarin Nederland uit deze crisis moet worden gehaald. D66 die zegt, ja, wij willen eigenlijk wel aan tafel kijken... of wij bij dat kabinet uh, thuis kunnen horen. Uh, dat is een andere toon dus, om het even te begrijpen, dan de, die u aanslaat, toch? Nou, D66 heeft natuurlijk ook zetels gewonnen. Daar, daar speelt het waarschijnlijk anders. En wat mij betreft is het aan de VVD om nu een keuze te maken hoe verder te gaan... En ik zeg meteen, bijgelet op de uitslag... ook met de Partij van de Arbeid zal daarover gesproken worden. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan door met de Nationale Nieuwsquiz. En die spelen we ook deze dagen nog gewoon met uh, politici. En uh, vandaag uh, te gast de lijstduwer uh, en eigenlijk ook de oprichter natuurlijk van 50PLUS. Jan Nagel, hartelijk welkom. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Bedankt. Dat was een prachtige uitslag voor jullie. Ja, het was ongelooflijk dat wij uh, als enige nieuwe partij... Erin uh, gekomen zijn met meerdere zetels. Ja. Ja, ja. Kijk of u hier ook een mooie uitslag neerzet in die quiz. Want dat is nog even een andere koek. Uh, 44 punten, dat is het kloppen scoren van D66, Wouter Koolmees. We beginnen met de nieuwsfactor. Het is bijna half drie. Het is een hele rare avond. Zo eerlijk moeten we zijn. Wat is, zeg maar, het verhaal van deze nacht? Herman de scherman. Hé, hey, kijk eens aan. Ik ben ook superfan. Um, Herman swiped als een eindbaas. Daar is hij weer, 1,8%. Herman, dat klinkt je bronstig. En dan gaan stemmen op om Herman tot informateur te benoemen. Dus het, dus het gaat nog eventjes door die Melden De Nationale Nieuwsquiz. Ja, uh, er heerst elk jaar weer een strijd tussen een aantal gemeentes... wie het eerst de stem heeft geteld. Welke gemeente heeft dit jaar gewonnen? Dat is de eerste vraag. Vlierland uh, of Schiermonokko? Ja, eentje van de twee moet het zijn. Uh, nou, ik gok op uh... Schier. Dat is goed. Uh, vraag 2. Eén lijsttrekker was zijn identiteitsbewijs vergeten... en moest dus eerst weer langs huis voordat hij kon stemmen. Wie was dat? Ja, dat kan alleen maar slop zijn. <laughs> ja, dat is goed. Vraag 3 is altijd een vraag uit het eigen verkiezingsprogramma. Um, dat programma heeft uh, toch veel mensen aangesproken van u. 50 plus, met zo'n uitslag. In uh, dat programma hebben jullie het uh, niet over de vergrijzing in Nederland. Daar is namelijk een ander woord voor in de plaats gekomen. Welk woord is dat? Verzilvering. Ja. ja, makkie. Een mooi hè? woord. Ja. Vraag 4. Niet alleen de 50-plus-partij uh, 50 houdt zich bezig met ouderen. Welke partij wil scholingsfoutjes introduceren... voor ouderen die langdurig werkloos zijn? Uh, ik dacht de Partij van de Arbeid, maar weet het niet zeker. Nee, dat is niet goed. Het is D66. No. Het zijn uh, foutjes die ze inzetten voor scholing of begeleiding bij uh, zoektocht naar werk. Vraag 5. Een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? We hadden er altijd een beetje rekening mee gehouden dat hij zou komen. Vorig jaar was hij helemaal naar Australië gevlogen voor Davis Cup, ook in diezelfde week. Dus dan denk je van, nou ja, richting Amsterdam moet geen probleem zijn als hij uit Zwitserland komt. Ik had het niet erg gevonden als hij niet zou komen. Wie is dit? Geen idee. Jan Siemenik is het. Hij is de captain van het Nederlandse Davis Cup team. Het gaat over tennis dus en het ging over Roger Federer... want ze moeten tegen de Zwitsers en uh, hij komt uh, Federer. En die is nogal goed namelijk. Vraag 6. Davis Cup is dus dit jaar in Nederland. Welke stad wordt hier wedstrijd gespeeld tegen Zwitserland? Ik gok, Den Haag. Het is Amsterdam, terrein van de Westergasfabriek. Gasfabriek. Laatste vraag dan nu. Maximaal nog vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dat zijn een beetje cryptische aanwijzingen. Uh, we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Mij kun je naar hartelust aanraken. 3. Ik ben langer, scherper en dunner. 2. Naast alle speciale functies kun je ook nog met mij bellen. Eén. Gisteren werd de vijfde versie van mij getoond... die eind september in de winkel ligt. Ik heb uh, in al dat verkiezingsgeweld <lacht> dit niet kunnen volgen. Nee. U heeft er misschien wel één op zak, maar dan een ouder model. De iPhone 5 uh, is het. Daar ging okay. het over. Ja. Ik heb er twee, dus uh... kijk aan. Ja. <lacht> nou ja, goed, dat horen we deze week vaker. Hè, dat mensen toch heel druk zijn met die campagne en zo. Um, we komen op een score van uh, drie. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel twee van de quiz. Volkomen gebrek aan historisch besef...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 Vandaag luidt de stelling... Een coalitie van VVD en PvdA is goed voor Nederland. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of meer oneens met die stelling. Doe dat door te sms'en naar 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Jan Nagel van 50PLUS is onze gast vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Meneer Nagel, als u wint, dan mag u 300 euro overmaken aan een goed doel. Weet u welke dat wordt? Nou, dan zou ik het doen, uh, niet, niet omdat ik oud ben... maar omdat ik dat gewoon een heel belangrijke ziekte vind. Alzheimer, dat is uh, mens eerend En dat kan veel gedaan worden in de preventie. Dan zou ik het voor dat doel goed. Ook maken. Nou, Als u wint, dan gaat daar dus 300 euro naartoe. Moet u dus hoger scoren dan die 44? En dat betekent dat er 15 vragen goed moeten zijn nu. Want u had net drie in de, de factor. Uh, dat kan gewoon, want we hebben 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, uh, u moet hem helemaal uit laten stellen... dan geeft u het antwoord of u zegt pas. Goed? Ja, daar komen ze. De nationale Nieuwswiss. Welk bedrijf heeft zijn eerste supermarkt in Duitsland geopend? Pas Albert Heijn. Een rechter heeft bepaald dat de proef met vrije tarieven in welke beroepsgroep mag stoppen. Pas Tandarts. De leden van welke Russische punkband moeten volgens premier Medvedev worden vrijgelaten? Pas Pussy Riot. In welke gemeente kon gisteren niet meer in kerken worden gestemd? Geen idee. Pas. Den Haag. De regering van welk land heeft na de recente golf van alcoholvergiftingen noodmaatregelen genomen? Pas. Ik doe niet een alcohol. Dat is Tsjechië. Welke minister testte gisteren een nieuw stembiljet speciaal bedoeld voor blinden en slechtzienden? Pas. Dat was mevrouw Spies. Rusland wil op welke locatie een grote basis bouwen voor wetenschappelijk onderzoek? Pas. Dat was op de Maan. In een hoogspanningsinstallatie van welk bedrijf zijn gisteren explosies geweest? Pas. Nyon. Welke atleet heeft zijn wildcard voor de WK-atletiek aan zijn landgenoot Blake gegeven? Pas. Dat is meneer Bolt. Voor welke astronaut wordt vandaag in Washington publieke herdenkingsdienst gehouden? Armstrong. Ja, die is goed. De VS stuurt een antiterrorisme-team naar welk land na de dodelijke aanslag op het Amerikaanse consulaat? Libië. Dat is goed. In de hoofdstad van welk land mogen met ingang van volgende week vrijwel geen plastic tassen meer worden gemaakt en verkocht? Pas. In India, in het Stedelijk Museum, komt het portret van welke overleden leider te hangen? Pas Osama Bin Laden, hoe heet de president van de Nederlandse bank? Die zegt dat ingegrepen in de pensioenen de komende tijd ons noodzakelijk zijn. Knot. Dat is goed. Wie heeft gisteren excuses aangeboden voor de voetbalstadionramp in 1989? Eh... Uh, uh, Liverpool. Ja, hoe heet de premier? Het uh, kan even niet op zijn naam komen, maar het was uh, de premier van, uh, ja, voor was, de ramp in 89. Ja, ja nee, dat klopt. Uh, Cameron 80. Ja. ja. ja Helaas kunnen we die niet goed rekenen. Um, ja, er moesten de 15 uh, goed zijn. U uh, hebt het al een beetje laten zitten. Ja, maar uh, begrijp eens goed. Ik was gisteren helemaal met de verkiezingen ja, ja. bezig. Half vijf thuis. En vanochtend alleen mijn telefoon. Ik heb uh, u, u alleen lachen. met de verkiezingen bezig gehouden. U, u lacht iedereen uit met die twee zetels. Ik bedoel, daar gaat het vooral toch uh, om? Het is een heel mooi resultaat. Ja. En, uh, ja, wat heel interessant is bij de coalitie, dat heeft nog niemand opgemerkt. Ja, we zitten in de quiz, meneer Renagel. Okay. De politiek doen we straks. Dank voor het meedoen in ieder geval. Oké. Okay. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV het NOS Radio 1-journal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Dieter Samsom, goedemorgen. Uh, goedemorgen. op Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen. Alexander Pechtelt, hoe is uw gevoel na, na gisteravond? Emiel Hoemer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ja. heeft u geslapen? Mark Rutte. Hoe bent u wakker geworden? Eh, uh, met u.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 Dit is Radio 1.